Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De harde wind boven Nederland leidt tot overlast. Bomen waaien om, dakpannen komen naar beneden... en op een aantal plekken heeft de brandweer wegen afgesloten... nadat de bouwplaten waren weggewaaid. Op Schiphol lopen vluchten vertraging op... In het noorden, westen en midden komen zware windstoten voor. Tot ongeveer 80 tot 90 km per uur aan de kust. Het KNMI heeft voor het hele land, met uitzondering van de provincies Brabant en Limburg, code geel afgekondigd. Er zijn vooralsnog geen mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Poroshenko heeft bij het begin van de verkiezingscampagne gezegd dat Oekraïne lid moet worden van de EU en de NAVO. Zo kan het land zich volgens hem beter beschermen tegen Rusland. Op 31 maart zijn er in Oekraïne presidentsverkiezingen, waarbij Poroshenko hoopt te worden herkozen voor vijf jaar. Hij heeft de verkiezingen uitgeroepen tot een beslissende veldslag met Rusland. De Russische president Poetin is er volgens hem op uit om de onafhankelijkheid van Oekraïne te vernietigen. Uit de lekkende tankwagen in Alblasserdam, die de hele dag voor stankoverlast zorgde, komen geen stoffen meer vrij. Dat heeft de veiligheidsregio Zuid-Holland bekendgemaakt. Vanmorgen ontstond er een lekkage in de tankwagen toen die werd schoongemaakt. De stof die ontsnapte waaide door de harde wind snel in noordoostelijke richting en leidde in een groot deel van het land tot stankoverlast. Schaatser van Jorrit Bergsma is wereldkampioen geworden op de 10 kilometer. In het Zuid-Duitse Insel leek het al lange tijd op... dat Patrick Roest de tijd van Bergsma nog zou verbeteren. Maar op de finish was Roest toch bijna een halve seconde langzamer. Het was voor Bergsma de derde wereldtitel op de 10 kilometer. De Rus Semerikov werd de derde. Eerder vandaag won Kai voorbij de 1000 meter... voor Thomas Krol en Kjeld Nuis. Het weer. De wind neemt langzaam af. Vanavond meer bewolking en vannacht gaat het overal flink regenen. Ook morgen overdag vaak bewolkt en regen. De wind wakkert in de middag weer aan tot mogelijk stormachtig aan zee. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zal ik jou ooit nog zien? In mijn armen misschien. Voor eventjes terug, ja, heel dicht bij mij. Ik denk steeds aan die tijd. Soms met tranen van spijt. Ach, wat ging het toch vlug? Het was zomaar voorbij. Zal ik jou ooit nog zien? Voor L.A.? Alleen... Misschien wil ik terug in de tijd, ben ik jou echt kwijt Alleen dromen van jou, alleen foto's van jou Kon ik nog maar even bij je zijn Zal ik jou ooit nog zien, in mijn hart is het koud het is leeg hier in huis, het is niet zonder jou. Heel mijn leven staat stil, nee dit gaat nooit meer weg. Loop alleen over straat, soms hoor ik jou stem. Zal ik jou ooit nog zien, voor een keer alsjeblieft. Dicht bij mij een moment zoals ik jou heb gegeven. Maar ik weet, jij komt nooit meer. Het doet nog altijd zeer. Soms voelt het of je even bij me bent. De ring die blijft Ook al ben je nu weg Je blijft een deel van mij Zal ik jou Hallo Dees Ja hallo, hallo. Ja we ja, zeggen We zijn jou ja, eigenlijk We zijn wat laat, laten we het zo zeggen Ja hey, Maar ja ik bel jou eventjes natuurlijk Dan over jouw ja, Laatst uitgebrachte single van Huigelaar Ja ja, ja. Hoe, hoe ben je daarop gekomen? Dacht je van, nou, ik ga uh, daar eens een keertje uh, toch een, een, een remake van maken? Ja, ik liep er al een tijdje mee uh, in mijn hoofd. En uh, elke keer dacht ik van, uh, ik doe het niet. Maar uh, ja, tegenwoordig is het gewoon normaal. En uh, ja, toen uh, het idee neergelegd bij uh, Manfred en... Uh, ja, die had een, een demootje gemaakt en toen dacht ik, en die zei ook van, je moet het gewoon doen. Je bent gek als je het niet doet. En uh, ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Oké, okay. want het is uh, ja, toch wel uh, eventjes, eventjes rustig geweest bij jou. Uh, is dat een nee, reden hoor. geweest? Sorry? Zegt zeg, het is toch wel eventjes uh, rustig geweest. Nee hoor, nee, nee. hoor. Om het half jaar, zoals uh, iedereen uh, meestal een single doet. Ja, nee, oké. Okay. Uh, maar ik bedoel, ja. <laughs> ik heb weinig van je gehoord, laat ik het zo zeggen. Uh, okay. weinig voorbij zien komen, nee, dus, dus vandaar. Ja, ik denk, ja, nou het ja, misschien heeft dat alles. de reden gehad. Het laatst niet altijd alles. Oh, oké. Okay. <laughs> Hé, hey, maar ja, hoe gaat het verder met jou? Ja, druk, druk. Ja? Dus dat uh, gaat allemaal lekker. Ah, oké. Okay. Lekker zijn gangetje, ja. Ja. Mooi. leggen hey, uh, leg je nog wat, uh, wat uh, nieuws op de plank? Ja, absoluut. Zeker weten. Oh. Alleen uh, kan ik nog niet uh, zeggen hoe of wat. Maar uh, er liggen zeker nieuwe dingen klaar. Ah, oké. Okay. Hey, uh, en dan nog eventjes uh, een site. Uh, waar kunnen mensen jou vinden? Uh, of via roodritblauw.nl. Of uh, gewoon via uh, mijn Facebook. Ah, oké. Okay. En sta jij nog ergens op podia uh, aankomende zomer? Ja, pff, nou, dat weet ik zo allemaal niet uit mijn hoofd. Maar dat, uh, de belangrijke dingen, die, uh, die worden wel geplaatst. Ah, oké. Okay. <laughs> nou. Zullen we dan maar gaan draaien, dan kun jij verder. Want ik weet niet, ben je ik, uh, onderweg naar een, naar een uh, uh, optreden? Ja, dadelijk, ja. Ah, oké. Okay. Dus ik moet me even klaarmaken en zo. <laughs> nou, oké. Okay. Dan gaan we, houden we hier niet langer op. Dan gaan we hem eventjes draaien. Hé, <laughs> hey, hartstikke bedankt, hè. Ja, jij ook bedankt in ieder geval voor je tijd nog even. Jo dat is goed. Oké. Okay. Hoi doei. Okay. Hoi. Hoi hoi. Deze ziet al eens in uh, Vuile Huigelaar. Dat je dan Daisy Talens en uh, ja, Vuile Huigelaar en... Uh, hallo? Vuile Huigelaar, zei ze, ja. We gaan lekker verder met uh, Wesley Brazma en Mooier Als Je Lach. Ik weet... Zo, was je dan. Wesley maar ja, mooie roosje lach. En we gaan lekker door met Jannes. En huilen doe ik wel alleen. Kijkend in mijn hart Zie ik wat niemand ooit zal zien Ik hou het voor mezelf En bescherm mezelf misschien maar ik... Van me krijgen. Mijn haren zie Maar een deal bij, bij, bij. doe ik wel alleen. Geen mens ter wereld ziet mijn tranen. Ik tel met iedereen mijn lach. Maar tranen hou ik voor de nacht. Ja, voor de nacht is dus Dij zit met de jaren, ik kom er zelf wel overheen. Al ben ik niet van steden. Zeg hem vaak, je deelt alleen met ons jouw laag. Geef ook jouw verdriet, dat hoort bij vriendschap elke dag. Dan word ik stil en ik zeg laat mij maar even. Mijn vreugdeverdier Want huilen doe ik wel alleen Geen mensenwereld ziet mij tranen Ik tel met iedereen mijn land Maar tranen hou ik voor de nacht Ja, voor de nacht Dus huilen doe ik wel alleen Dat prachtig wijsheid met de jaren ik kom er zelf wel overheen, al ben ik niet van steen. Zender van Zandvoort en Omstreken. I listen to my heartbeat And I try to follow where it leads me That's right, I don't wake up in the shadows anymore I can finally breathe. I did a little deep down searching, took a little time to work it through. But I found everything the day that I had you. wish has already come true. We'll always be connected, baby, like a button to a sleeve. And this lullaby will send you off to sleep. It's hard to imagine my life before you. be connected baby you're like a button on my sleeve and this lullaby Celine and always be your girl. Dat allemaal hier vanaf de tolweg Tina, op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk op de kabelgrond. En uh, ja, we gaan verder met Riekjes. en hij heeft het over ineens verliefd. Ik zweef eenzaam door de straten Het huis was leeg, te veel stilte om me heen Nachten eenzaam en verlaten En het bed was veel te groot voor mij alleen Ik had nooit gedacht dat ik jou tegen zou komen Het week haast te mooi om waar te zijn Verliefd, oh wat voelt het fijn. Ik is ineens verliefd. En we gaan verder met... Uh, Nielsen. En Hibert, hij is koud. Het is ijskoud En je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op mijn rug. Als je zegt dat je niet langer van mij houdt... Wat doe jij nou... Eén seconde terug Kunnen we één seconde terug Waarom maak je alles te terug Je zegt dat je niet langer van mij houdt Wat doe jij nou Waarom zou je dat doen Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan Zomaar een streek door ons verhaal oh, Het is net of ik tegen een nu praat Doet tenminste alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot oh, zou je dat doen? Het is net of ik tegen een nu praat Doet tenminste alsof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 Alles af, is het omdat je eigenlijk geen binding om mij gaf? Wat ben jij ho? Het is net of ik tegen een muur praat Doe tenminste als ze toch voor voor elkaar het vuur vuur maar maar maakt maakt me kapot. is net doet ik tegen de muur als als de voor elkaar door het vuur gaan. Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar gesleept door ons verhaal Je zo in de kou staan Waarom zou je dat doen? Het is net dat je tegen een muur praat Doe tenminste alsof we We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Waarom zou je... De We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan? ja waarom zou je dat doen Nieuws was dit ben het niet eens. en uh, ja Hey, hij nieuws hou eens op nieuws het is weer bijna weekend en we vragen ons dan af er is er nog wat te vieren een klein feestje in de stad we willen echt niet missen dat is zonde van de tijd want als we niet geweest zijn, is de maandag vol van spijt. Dus zet de klokken maar gelijk voor een feestje in de stad. Ik wil geen uurtje meer. Even lachen om een mop En voordat je het weet Staat de tent hier op zijn kop De lampen zwaaien je heen En weer ik trek eens aan de bel En roept dan door de hele vroeg Nog een rondje voor het stel Dus ze de klokken maar gelijk Voor een feestje in de stad Ik wil geen uurtje missen Nog verder, dus daar denken wij niet aan. We gaan vanavond door en laten ons lekker gaan. Het is hier wel gezellig, iedereen doet met ons mee. We nemen nog een biertje in ons eigen stamcafé. Dus zet de klokken maar gelijk voor je feestje in de stad. van Veen. En uh, ja, hij had het over zet de klokken maar uh, gelijk. En uh, we gaan uh, een Baby lekkere plaat draaien van Paul Carrick. En hij heeft het over When You Walk Walking in the Room. Ze is zo uniek, speciaal. Zij beweegt zo gracieus, zij heeft het helemaal. Ik verdwaal in haar ogen, geniet steeds weer van haar lach. Ik zou echt alles geven, een keer met haar dansen mag. Dus Goedenavond, ja. ja. Het gaat hier eventjes uh, een beetje technisch wat mis. Ja, dat maar. maakt niet uit. Nou ja, uh, nou ja voor mij wel. <laughs> ik bedoel, ja, als één uh, als lichtje op wordt te knipperen. en uh, er en gaan er meer knipperen, dan, uh, dan klopt er iets niet. Nee, dan, nee. Uh, dan is er iets niet goed. Hé, <laughs> hey, maar uh, ja, ik, uh, ik belde jou natuurlijk vanwege jouw uh, laatste uitgebrachte Zien. Ja, klopt. Als je Al gaat. Ja. ja, als je gaat, ja inderdaad. Ja, ze is toch niet gegaan neem ik maar... aan. Hè? Ik ben nog niet gegaan, nee. maar, nee, maar ze, je vrouw ook, <laughs> ze is nog gewoon bij je toch? Ze is nog steeds bij me en de kinderen zijn nog steeds bij ons, dus het loopt allemaal nog lekker hier. Ja, gelukkig maar. <laughs> ja, ja, ja, je ja, weet toch? Ja, toch, ja. Nou, ik bedoel, vanavond de dag weet je het nooit. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat helemaal gelijk. Ik bedoel, de tijden dat we ergens een feestje gingen bouwen omdat iemand 50 jaar getrouwd is... Ja, nee, dat... Ja, nee, die worden steeds minder. Die worden steeds minder, inderdaad. Ja, ja. helaas wel, ja. ja. Helemaal als je helemaal ouder wordt, hè? Ja, maar ja, dan moet je naar je kinderen kijken, dan weet je precies hoe en wat. Ja, dat is zo. Dat heb je gelijk uit. Maar ja, ik zeg altijd, als ze maar lol hebben, toch? Daar gaat het om. Ja, daarom. Maar dat hebben we ook, toch? Ja, ja, ja, ja zeker weten. Jij, jij is radiomaker, ik ja. als zanger, bedoel Vrolijk in het leven staan, dat is belangrijk. Zo is dat. Hé, hey, maar ja. Waarom. Want jou, jou kennen we natuurlijk met. Oh eh, la la, en pak me dan, en zonnestralen, en dan gaan we zo maar door. Ja. ja. ja waarom ineens als je gaat? Ja, nou ja, weet je, ik, ik had natuurlijk uh, uh, ja, een x-aantal uh, snelle, uptempo, vrolijke nummers gemaakt. Ja. Maar uh, ja, we zaten op een gegeven moment uh, in augustus, uh, toen hadden we Kom met mijn dansen uitgebracht. Ja, klopt. En, ja, en toen had ik eigenlijk al de tekst van uh, dit nummer klaar. En uh, ja, weet je, ik, ik, ik wilde eigenlijk ook een andere kant een keer laten horen. En, en toen dacht ik van, uh, nou, ik, ik wil het gewoon proberen. Dat heb ik het voorgelegd bij Laurens van Wessel en mijn producer... en bij uh, Ronald Viss en bij Dennis Kraan. Ja. En die, ja, die waarschuwde me eigenlijk een beetje van... ja, is het wel verstandig om het te doen? Want heel veel radiosenders zullen ja, dat soort nummers niet echt oppikken. Ja, maar ik had, ik had zoiets van... ja. Ik, Weet je, als ik iets in, in de kop heb, heb ik het niet in de kont, zeg maar. Hmm. En eh, dan ga ik het gewoon doen. En ja, het heeft me geen windeieren gelegd, want het, het wordt ontzettend goed opgepakt, dit nummer. Ja. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja, nou ja, ik zeg het, eh, als je het niet probeert, dan weet je het niet. Nee, dat klopt, dat ja. klopt. En, en weet je, uh, ik wil op een gegeven moment ook een keer naar een album toe werken. En dan, ja. ik, ik vind dat je dan ook een, een, een aantal diverse nummers op een album moet hebben. En ja, ja wat is het dan leuker om ook zoiets erbij te maken, toch? Ja. Ja, inderdaad, een beetje variatie moet je inderdaad op een ja. album hebben. Ja, vind ik wel. Want anders ja, dan raak je je albums ook niet kwijt, laten we het zo zeggen. Nee jongen, nee? Dan, dan, dan is het net als één lied horen, want op, op, op, op al die wijsjes ja. kun je hetzelfde lied zingen ja, ja Ja, in principe wel, ja. Weet je, dus ja. ik wilde toch een beetje ja, verandering erin aanbrengen, dus ja, eh, pff, en dat heb ik gewoon gedaan eigenlijk. Ja, ja maar soms is het goed om eigenwijs te zijn, hè? Ja, dat klopt, dat klopt. En, ik, en ik, ja, weet je, ik was zelf ook wel door hun een beetje bang van, ja, weet je, gaat het er wel worden? Maar als ik nu zie hoe de, hoe de hits zijn en hoe die gedraaid wordt, hoe die opgepakt wordt, ja, dan ben ik gewoon blij dat, dat mensen je gewoon blijven volgen natuurlijk. Ja, nou ja, daar gaat het allemaal om. En uh, nou ja, eh, eh, net wat je zegt. En, en, ja, en klopt. En, ja, wordt goed opgepakt en uh, ja, na tevredenheid, laten we het zo zeggen. Ja, nou, ik, ik ben er heel erg, hij gaat sneller dan de andere nummers. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik wat meer nummers inmiddels gemaakt heb en, en wat meer volgers heb. En, ja. weet je, dan, dan gaat een volgende nummer ook wat sneller. Maar ja, ik, ik, uh, ik ben er heel blij mee. En ik krijg ook hele leuke reacties erop. Dat, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Wel, heel, wel heel veel mensen die, die dingen hebben meegemaakt, vervelende dingen. Ja. En, en die sturen dan een privéberichtje via Messenger. en ja. Daar reageer ik er ook wel op, weet je wel. Dat, ja. dat vind ik ook wel weer belangrijk. Ach ja, soms is het leven niet... Uh, ja, het gaat niet altijd over rozen. Misschien een nee, nieuwe titel uh, voor, voor, je, voor je volgende plaat. Nou, je geeft me wel weer een hint, ja. Het <lacht> <lacht> lijkt, lijkt het programma hint. Wel. <lacht> <lacht> ja, toch? <lacht> Nee, nee, nee. Ja, weet je, ik ben alweer bezig in mijn hoofd met een ander nummer. En, ja. en dat, dat gaat toch wel weer iets meer up tempo zijn. Maar het gaat een beetje zitten tussen dit en tussen de hele vrolijke nummers. Dus we gaan het weer een klein beetje opbouwen dan. Ja, nou ja goed. Uh, ja, wie weet uh, ja, zie ik je dan uh, sowieso weer hier in de studio. Als je in de buurt bent natuurlijk. Uh, uh, dat wordt tegen, uh, tegen de zomer uh, dat je weer met iets nieuws uitkomt. Ja, dat zal, uh, als het aan mij ligt, een beetje augustus zijn. Maar dat hangt ook een beetje natuurlijk van het platenlabel en van uh, de producer. Ja, af. dan zit je in de zomer, zeg maar. Uh, ja, dan zit ja. je echt je in, uh, in, in die lekkere zomertijd. En ja. dan is in Zandvoort altijd gezellig, natuurlijk. Ja, daarom. Ik bedoel, ja, in de koffie staat dan uh, klaar hier. Dus uh, nee, ja, dat komt helemaal goed. Daarom, overdag even naar het strand en s'avonds naar jullie toe. Ja, toch? Je, <laughs> dat je, je vrouw die blijft vanzelf op het strand leggen. Die zegt, ga jij maar lekker. De vorige keer wel, Ja. <laughs> Mevrouw en dochter lagen lekker op de strand en ik ben ja. jullie doen. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar dat ja, ja, kunnen, toch? Ik, ik neem aan dat je terug bent gegaan, toch? Uh, nou, Na een paar dagen wel. <laughs> nee hoor. Ja, misschien kijk Nee, nee, nee. Misschien komt, komt daar de titel wel vandaan als je gaat. Ja, ja. wie zou het zeggen? Ik <laughs> zou kunnen. Ja, ja, ja, ja. ja. Moet niet te veel even loslaten? Nee, ik zal niet te veel. Maar als jij, als jij ook niet te veel vertelt, vertel ik ook niks. Nee. <laughs> Hey, ja, uh, zeg maar uh, leg er nog wat nieuws op de plank uh, uh, wat je wat je, uh, je hebt het net over een album gehad ja, ja, dat, ik... leggen er al verschillende ja, nummers eigenlijk op de plank ja, er liggen een aantal nummers klaar. En, uh, tenminste, klaar. Uh, de teksten zijn klaar en de ideetjes voor de muziek heb ik al. En die ga ik het uh, met, komend jaar met Laurens een beetje uitwerken. Want ik, ik, ik vind het heel erg leuk om samen met hem nu ook de muzieklijn uh, te bedenken. Dat heb ik met deze laatste single ook gedaan samen met hem. Dus ik heb de tekst gemaakt en ik heb samen met Laurens de productie eigenlijk een beetje gedaan. Ja. En uh, ja, weet je, ik, ik vind het heerlijk om zo bezig te zijn. En, en dan komen er ook weer hele leuke dingen uit. En dan kan ik op een gegeven moment een, een album vullen, denk ik. Ja, nou, dat, uh, daar gaan we in ieder geval op wachten. Ja, ik zou zeggen, wacht gerust even af. Ja, nee, dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Ik bedoel, uh... Ja, dat komt, wel goed. dat komt wel goed. Ik bedoel, uh, ja... Eh, we, we, we, we staan, tenminste, de CFM bestaat zelf al een 29 jaar uh, ja, vandaag. Dus de, nee, dat, dat even wachten, dat gaat ook wel, wel lukken. Ja, dat komt wel goed, joh. En uh, weet je, ik, en ik heb altijd zoiets van nu van, weet je, uh, tussendoor lekker veel optredens gaan doen. Leuke dingen doen, blijven doen. Uh, de huishoudbeurs binnenkort weer gaan ja. naar Spanje toe. Dus ja, weet je, het, het blijft gewoon heerlijk, heerlijk druk gewoon. Ja, nou nee, uh, uh, ja, en ja. Uh, sta je nog ergens op podium uh... ja, ja ik heb binnenkort heb ik de huishoudbeurs ik weer uh, doe ik twee keer de, uh, dit jaar ja. en, en, uh, met, met uh, Perry Zuidam, met uh, Pieter Strikes met Thomas Bergen, noem maar op ja. En uh, travassi komt er ook weer, die ken je misschien ah, van vroeger ja, nog wel. Ja ja ja, ja, ja, ja, De grote wasjes en de kleine ja. wasjes. <laughs> ja, zeker ja, kennen ah, we die. die dat, ja, ja, ja. Dat, wordt weer, dat wordt weer een feestje, dat kan ik je wel vertellen. Ja, ja. En uh, Zwolle, de IJsselhaal sta ik uh, in maart weer. Rijswijk, Grote haal, Broodfabriek, sta ik weer. Nou, al dat soort dingen. En dan de kleine optredens nog. Uh, grote ja, uh, gro gro evenementen? Grote evenementen, ja, veel grote evenementen. Oké, okay, en dat kunnen ze vinden op je site? Allemaal via Facebook, Instagram en de website www.racesmith.nl. Dus je toets het maar in en je krijgt het eruit. Oké, okay, en dan Smit met TA, hè? Yes. Doen we. Hé, hey, we gaan hem even draaien voordat het, voordat het nieuws dan nog van 7 uur erin ja. komt. Nou, helemaal top. En dan ja, spreken we elkaar weer. Wij we gaan elkaar weer spreken. Hey, hartstikke bedankt en ja, tot de volgende keer nog hey, weer dan. Tot de volgende keer, hé. Oké. Okay, Groetjes daar, thuis. Oh. Hoi, hoi. Yo. Hoi, hoi. Ray Smit en Alsje Gaat. Hallo mijn liefste, hoe gaat het nu met jou? Er is nog zoveel waar ik jou vertellen wou. Als ik mijn ogen open, je kijkt, dan weet ik het duurt niet lang meer, maar ik wil je nog niet kwijt. Al die jaren samen vol liefde en geluk, een lachen en een traan. Onze liefde kon niet stuk, nu is de tijd gekomen. Met de zin van heel mijn leven, hoe moet ik zonder jou bestaan? ik nee, kan het niet, ik wil het niet, ik kan jou niet laten gaan. Ik wil bij jou zijn tot het einde. Met de zin van mijn bestaan. Langzaam met de jaren, dan slijt je verdriet. Dat is wat men zegt, maar ik geloof het niet. Soms al ruiken en voel ik jou alsof je heel dicht bij me staat. Mijn droom voelt dan zo echt. Oh, ik wil niet dat je gaat. Maar ik kan het niet, ik wil het niet. Ik kan jou niet laten gaan. Je bent de zin van heel mijn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 Zin van heel mijn leven, hoe moet ik zonder jou bestaan? Schmidt. en als je gaat, en dat allemaal hier bij ZFM Entertainment for You, en uh, ja, we hebben nog vijf minuutjes, en uh, we gaan dan een lekker plaatje draaien, van, uh, ja, wie, wie, wie, wie, wie Matjes, uh, nee, nee, nee, nee, ook niet, hij wil niet, nee, nou ja, we doen gewoon wat. SNO's, Elking. En we gaan lekker verder tot het nieuws. Met Megatrainer en uh, John Legend. En I'm like, I'm gonna lose you. in silver and gold. Like a scene from a movie that every broken heart knows. Dus bij deze zou ik zeggen: bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, veel plezier nog met uh, Mike. Met, uh, ja, zijn top 40 uit, uh, uit heel Europa. Groetjes, bye-bye, zwaai-zwaai -bye, en uh, tot de volgende. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.